Oh. Yo. ik. Neem het stap voor stap, saapsgewijs Krijg me atelzink van de bier die ik drink Neem me trip naar een verborgen dimensie De vage beelden stroken met de zaken die ik echt zie hectisch verdwaalde, zielen, zielen blokkeren mijn schijn Stenen gooien op de waarheid, nu trots ik de pijn De ene zegt de ander zegt dat waar ie niks van afvee. Lullen over de mijne nikken, die shit is passé Zoek een aan, gek blijf niet hangen in een leugen Je haat en haat, maar ik geniet de volle deugen De grap is, ze zullen je ogen niet aanstaren Je bent niet bereid de de dood te aanvaarden, nee. Blijf maar praten aan de andere kant. Het is een groene aan mijn zijde hoe ik daar ben beland. Ik hield mijn mond dicht, mijn ogen open om hoger op te komen. En nu ben ik terug, ja, te dwarsbomen. voor die rode rode Ik je nu wat gaan uitleggen Wil je roddelen over mij, dan moet ik het recht zetten Ik hoor wel het dit, ik hoor vaak het dat Maar niks is de waarheid, ze lullen hun plat, Ze leven niet heet, dus weet die niet wat vuur is Bro, in puur, dan wijs ik je wat er puur is Roep mijn kleine neefjes om niet te komen schoppen En lig je op de grond, beter stop je hart met kloppen Er zijn geen regels op de straat, dus kom niet spelen dat je koning bent Want je shit blijft vaag En in mijn buurt schieten ze raak En elke dag... Wordt er wel een stuk of zomaar geraakt Dus let op met wie je praat Wie, waar, hoe, wat Shit, shit, shit, game's the shit Snitches, shit Fuck die rode laars, Met de kijk ik over hem heen Ik heb schijn als je ons haalt Fuck rode lucht, dat is geen game Brode luis, brode luis. met de kijk ik over, mee, over, mee, over, mee, over mee. Ik heb zij als je ons gaat ons. Voor krodelen, want dat is geen, game, dat is geen game, dat is geen game.